Jopboot met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne is een uur geleden een staakt het vuur van kracht geworden. Over het bestand was vanmiddag een akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Aan tafel zaten Oekraïne, de pro-Russische opstandelingen, Rusland en de OVRZ, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... Details van het akkoord moeten waarschijnlijk nog worden uitgewerkt. Zo is het nog niet duidelijk wie er toezicht gaat houden op de naleving van het bestand. Mogelijk worden dat ongewapende waarnemers van de OVRC. Henk Krol komt terug in de Tweede Kamer. Hij wordt de tijdelijke vervanger van 50-plus Kamerlid Martine Bay... die kant met gezondheidsproblemen. Bay kwam vorig jaar oktober in de Kamer in de plaats van Krol. Die stapte op nadat duidelijk was geworden dat hij als hoofdredacteur van de G-krant... geen pensioenpremie had afgedragen voor zijn werknemers. Krol was in mei lijstduur voor de 50-plus partij bij de Europese verkiezingen. De man die vanochtend werd opgepakt omdat hij 25 kilometer op de A2 reed... heeft mogelijk te maken met de dood van een ijzerhandelaar uit Den Bosch. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de zaken. In de A in Den Bosch dreef vanochtend een lichaam... mogelijk van de eigenaar van een ijzerhandel in de buurt. Hij zou gisteravond beroofd zijn en in de A gegooid zijn. Zijn invalide wagen is zoek. Mogelijk is dat de gestolen auto... waarin een 23-jarige man uit Eindhoven vanmorgen vroeg... met een slakkengang op de A2 reed. Echtparen zonder minderjarige kinderen kunnen binnenkort scheiden... zonder dat de rechter eraan te pas komt. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Steven dat dit moet regelen. Het idee is dat partners die uit elkaar willen gaan... straks een verzoek kunnen indienen bij een medewerker van de burgerlijke stand. Die moet dan nagaan of ze aan de voorwaarden voldoen. Scheiden zonder rechter kon al eerder via een zogenoemde flitscheiding... maar die mogelijkheid is in 2009 afgeschaft. Het weer half tot zwaar bewolkt... In het oosten en noordoosten kans op een bui mogelijk met onweer. Morgen veel bewolking en in het binnenland kans op een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A2 utrecht Bos bij de Alfred Geldermalsen 2 kilometer. A7 Hoorn richting Knoop Zurich... tussen Weeringerwerf en Brezandijk 4 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Knoop en de Ouderijn 2... En richting Den Haag tussen Rijweg en Zevenhuizen ook 2 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam bij Delft-Zuid 3 kilometer. A16 Rotterdam Breda bij Randweg Dordrecht 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Knopen en Terbrechtseplein 2 kilometer, verderop bij Moordrecht 4. A27 Utrecht Breda bij Noordloos 2 kilometer. En voor de brug bij Gorkum nog eens 6. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg 2 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Crazy motherfucker from the Midwest, with the Mississippi flow in the arch, rest four by four up the Out steps. We're doing donuts underneath the arch. I need a chick on time, don't mind being early. I ride or I die down at 6.30 thirty, straight up chick like twelve o'clock. I don't know where yet. That's what she tell the cops. Sick a stand for a nigga, raise a hand for a nigga I solemnly swear he was with me all day to the judge. He the one I love, hell, they can tip. She don't even budge. Round and round we go, don't stop till I taste. Oh. I'm in that passenger seat. High in the air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 project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 De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. Zandvoor. 106.9 FM. ZFM.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 Wat je maar Oh yeah, <laughs> si dice così, no? En poi, en poi, che idea? Che vale idea? Vedi, che lei non ci sta. Che Che idea? Vale idea.